3 uur. Door Al Megens met het NOS-journaal. Op verzoek van de Duitse politie zijn vier Nederlanders aangehouden. vanwege de grootschalige levering van grondstoffen voor designerdrugs. Het zou gaan om minstens 15.000 zendingen van psychoactieve stoffen naar Duitsland. De verdachten zijn drie Amsterdammers en een man uit huizen. Bij huiszoekingen vond de politie een bedrag van 40.000 euro en kilo's pillen en poeder. Bezit van de stoffen is in Nederland niet verboden, maar in Duitsland wel. Daarom mogen ze niet naar Duitsland worden verstuurd. Een Amerikaan van 35 is gisteren op Schiphol opgepakt met een vuurwapen. Beveiligingsmedewerkers ontdekten het wapen met patroonhouder... in zijn handbagage bij de security check. De man is gearresteerd, het wapen is in beslag genomen. Volgens de koninklijke marechaussee komt het weinig voor... dat iemand met een vuurwapen door de veiligheidsscan probeert te komen. Wel worden er vaak boksbeugels of creditcardmessen aangetroffen. Waarom de man een wapen bij zich had, is niet duidelijk. De film Rocketman over het leven van zanger Elton John is verboden op de eilandengroep Samoa. De film zou niet passen bij de christelijke waarden van de eilandbewoners. In Rocketman zijn homoseksueel getinte scènes te zien en op Samoa is homoseksualiteit strafbaar. Eerder besloot Rusland al om delen van Rocketman te censureren. Ongeveer vijf minuten aan seksscènes en fragmenten waarin drugs wordt gebruikt zijn uit de film geknipt. Shorttracker Shinky Knecht heeft voor het eerst sinds zijn ongeluk met een houtkachel weer op het ijs gestaan. Vijf maanden geleden liep Knecht ernstige brandwonden op toen hij zijn houtkachel aanstak. Het herstel van de verbrande huid op zijn onderbenen zal nog zeker anderhalf jaar tot twee jaar vergen. Shinky Knecht hoopt in 2022 in actie te kunnen komen op de Olympische Winterspelen in Peking. Het weer vanmiddag af en toe zon, vooral in het noorden ook nog wolkenvelden en wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Vanavond en vannacht trekken er nieuwe buien over het land. Morgen worden de buien pittiger, dan ook met kans op onweer. Donderdag minder buien en dan is het wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 bij de Koentunnel vanaf Ring Noord staat 3 kilometer file. De extra reistijd is een kwartier. En door een brugopening in de A44 Den haag Amsterdam bij Kaagdorp... staat in beide richtingen 4 kilometer file. En in beide richtingen is het tijdverlies een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Got to leave it behind all you fashion. Van de Lente. Greetings, loved ones. Let's take a journey. Turn it up,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 Must have been sleepwalking in an open field When lightning struck and vaporized my spine If I'd only knew what way to go If I'd only had a, If had a way If I could see the sun behind If I'd only had a way If I could see the sun behind the snow